Een handje Valium, een hoorspel van Dick Walda. Regie: Ad Puppe. Wat moet ik met al die kamers? Nou, dat is toch leuk, vooral als je zoon thuis komt. Maar die is zo ver weg. Die komt en gaat als een weermannetje. Ja. Kijk, kijk, kijk nou wat Dat zegt. Het is toch een mooi uitzicht? Dat wordt nog allemaal groen. Frisse lucht en zon. T dit is een echte doorzonwoning. Een Doorzonwoning. De? Dat betekent dat je de hele dag zon in huis hebt. Hoe is die zon dan? In alle vertrekken komt de zon, dat kan ik wel zeggen. Dat is juist het principe van de doorzonwoning. De zon schijnt helemaal niet. Nee, Haha, nee, de zon schijnt natuurlijk. Ik doe het niet. He? Breng me maar weer naar huis. Realiseert u zich wel wat hij doet? Ja, blijf gewoon in mijn oude huis zitten. Nou, nou, deze woning doet 355 gulden in de maand. We zouden dat in godsnaam voor Laat moeten me betalen. Nou even uitpraten, mevrouw Coco. Het is in het een grote gevangenis, maar dan met me willen, ik doe het niet. U krijgt een huursubsidie. Ik blijf zitten waar ik zit. Nou, moeten we niet even naar boven, hè, naar de buren. Ik, ik wil een uh, Amerikaanse kast. Weet je wel, met, uh, met van die klopdeurtjes ja. en texaskassies en uh, schrootjes overal. Vind jij? Laten we nog eerst naar boven gaan. Ja. Maar waarvoor? Dat hoort. Als je ergens komt te wonen, moet je kennis maken. Nee, hey, uh, misschien is wel een mooie die op een fijn type, zoals ik ze te wachten. Nee, ja. ja. hey, uh, laten we morgen naar de buren gaan. Ik ben zeer kap. Hij hey Jacques, wil jij niet weg? Train of zo, uh, op de huis? Ik hier toch ook wonen? Ik kwam toch in de zijkrametje, Kapie, Ik kwam toch nee? in de zijkrametje. We zouden nog even mijn vrouwtje dat gaat gewoon niet door, hoor. We gaan er hier wat knaps van maken. Jouw broertje komt er niet in. Ik, ik heb al lang genoeg ingewoond, gewoond. Andere mensen over de vloer gehad. En met wie ben jij nou getrouwd, hè? He? Met hem of met mij? Oh ja, oh ja. Ik had mezelf gezegd dat hij niet het omhoog. Dat ik hier kom komen wonen. Ja, wel, ja, laten we het dan even rustig met, bekijken. Met, je mezelf nee, te hij heeft niks ervan... Zeg dat bij jezelf. En je ik zal het op. Wat ah, zal het Als ah, jullie een bioscoop willen pikken... of dat de sleutel willen halen of dat ze gaf het schaft. mijn moeder... ja, ik zal het op. Rustig, rustig. Nou, hier. hier. Neem nog maar een paar... een paar hè. Je bent wel helemaal over je toe. Hè. Ja. Ja. ja. Nou, hier, neem jij er ook met een paar. Kom. Ach, ik Ik, ik, ik, ik, ik, ik wil hem niet steeds om me heen hebben. Nee. Uh, uh, Bennetje, nee. kom maar mee om met over Kom jij maar mee met het o, Bennetje? We zijn de nieuwe buren. Wie dan? Nou, wij. De familie groothand. Uh, Tilly en uh, ik heet Kasper. We hebben het huis beneden gekraakt. We woonden al vier jaar met mijn moeder in. Is er verder niemand bij? Nee, we zijn helemaal alleen. Maar ze willen me eraf zetten. Ze breken de hele boel onder mijn kont vandaan. U gaat toch zeker niet weg? Ik er niet. Geen denken dan. Nou. Groot gelijk, hoor, mevrouw. Wie is dat nou weer? Oh, nee. Hé, hey, dit is mevrouw. Ja, die staat hier naast me. Wacht, ik laat jullie eventjes binnen. Ja, dat is goed. Zo, kom erin. Uh, dag mevrouw, ik ben uh, Kasper. Wat? Dat is uh, Tilly. Ik ben mevrouw Koko. Ga even Hallo. zitten. Ja, dat is. Dank u wel. Hier. Zo, ja. <lacht> hier beneden. Die zijn vertrokken ja. Een maand geleden. Zij wel, die hebben nou een knap onderkom in het beton, maar niet gezien. Wat uh, komen jullie eigenlijk doen? Nou, uh, wij zijn uh, hier beneden komen wonen. Oh, dan betalen jullie dan huur. Nou, willen we best, uh, maar uh, we hebben het gekraakt, dus het is niet officieel. Ja, maar dan kan Klemkerk jullie er zo afdonderen. Jullie moeten huur betalen. Ik betaal veertig jaar trouw mijn huur. Ik heb nog samen met Klemkerkse vader in de Stem des Volks gezongen. We schept een band. Ja, toch? Die Klemkerk durft mij niet zomaar op straat te zetten. Het is toch een schande dat ze de boel hier afbreken. Zeg nou zelf. Ja, die is best gezellig, hè? Wij gaan beneden die plafond erin gooien, hè? Kasper? Die. En ik krijg een Amerikaanse keuken, een gratis krijg ik een uh, nee. halletje maken we heel modern, hè? Het halletje, er komt uh, blauw neolicht. Er komt hier een winkelcentrum, hebben ze gezegd. En een bank, heb ik erom gevraagd. Ja, we hebben ook helemaal geen bank nodig. Nee. Maar, uh, dus je denkt dat het wel handig is uh, als we huur gaan betalen? Altijd doen, ja. Ja, ja. En jullie kunnen misschien eens een boodschap voor me doen. Oh, ja, natuurlijk mevrouw. Laten we Sjaak doen. Die is heel gewillig. Nou, dat zou heel fijn zijn. Trappen lopen gaat nog wel, maar zoals vroeger wil toch niet meer, hè? Ze zijn allemaal weg uit de straat. We lafbekken. Ik ben de enige die is blijven zitten. Als Ben straks thuis komt, dan moeten jullie eens zien hoe ze van tactiek veranderen. Die weet van aanpakken, Ben. Wij zaten op een zolderkamer. Allemaal zachtborden. Het is te kouder het te warm. Weet Allemaal. u wat het is? Ik, ik ben niet graag afhankelijk van anderen. Nee. Hè? Nee. Nee. Ik ben één keer bij de herhuisvesting geweest. En toen heb ik gevraagd om een knappe nederwoninkie. Maar toen zeggen ze, u bent nog veel te gezond. Ja. Ik wacht wel tot Ben komt. Die regelt alles. Kijk, daar staat zijn foto. Oh ja, ja. Dus, eh... Uh... U zit er dus niet op straat? Nee, hoor. Ze bouwen die boel maar mooi om mijn huis heen. Ja, zo is dat. Zolang u er zit, zitten wij er ook, hè? <laughs> Ik had hier zo'n beetje alle duiven in de buurt. De, de losvliegende dan. Wat denkt u? Toen ze hier begonnen met afbreken en dichtslang, zijn de duiven ook verdwenen. Ik bedoel maar, wat slecht is voor de duiven, is ook slecht voor de mensen. Ja, het huis is al lang verkocht natuurlijk, al lang. Het gaat zonder grond... Kasper, Kasper weet alles. Nou, ik heb nou geen, geen tijd meer, hoor. Want ik wil die puzzel nog eventjes afmaken. Ben bennetje. Bennetje, Kijk eens zo'n mijn voor je hebt meegebracht, Benard. Hengis. Voor de botten. Bonbons. Hoe kon je eraan? Uh, voor de kleine, voor Bennet. Nou, kan ik zelf wel voor hem kopen. Hoe kom je eraan, vroeg ik. Nou, van de maat. Zat in de voordeelambieding. Oh, gejad dus, he? Nee, ja. nee, heus niet. Nou, dan moet jij eens goed luisteren. Met dieven, met dieven willen wij niks te maken Ja, Teel, chocolade is toch goed voor hem? Heel voedzaam. Als je het niet gejat had, dan zou ik het wel houden. Laat. Was het papiertje, hè? Wel een papiertje, Teel. ja, nou, ik weet zeker dat je het gejat hebt. Als ik het tegen Kasper zeg, hè, dan ik het je zo het huis uit, Nee, Kasper. nee, niet zeggen, Teel. Ja. Ik zal niet meer doen, Teel. Me. Wat bot er hier? Aan dit heb het niet gekocht. Ik zeg wat mot dat hier. Hoort u niet wat mijn schoonzus zegt? Hij open niet aan de deur. Wat moet dat in mijn huis? Oh meneer het is huisbaas. Maar, wij zijn niet strafbaar. Wij zijn niet strafbaar. Als u daar maar rekening mee houdt. Krakers hè? Ja, uh, ja. Wij wonen al zes jaar bij mijn schoonmoeder in Zodoende. Was Kasper, ja, was Kasper. Uh, die, die moest nog even zijn bromfiets wegzetten, zei hij. We willen u betalen meneer, de huur, de huur en eventueel sluiting geld. Er is sprake van. Laat u ons hier alstublieft zitten. U ziet het, kijk. Knap alles helemaal op. We maken er een leuke woning van. U woont zeker niet gekraakt, hè? In een mooie villa. in me dat zeker. moet je het er niet mee? Ga je Asper halen, zeg. Oh, Ja, meneer, u, uh, u moet niet op hem letten, hoor. Hij is als uh, jong kind op zijn hoofd gevallen. Een paar keer gestuit, het ja, is zo doen, hè? Ja, ja, ja. Mijn man, mijn man kan u alles uitleggen. Ziet u wel, kijk. Kijk, meneer, die, die muur, die maak ik mooi wit, hè? En die andere ik groot. Vindt u ervan? De, de hele zaak hier in de straat gaat tegen de grond, dan moet u er toch uit. Meneer, laten we zo alsjeblieft hier zitten. We zullen ons verzoenlijk en netjes gedragen. Mijn man en ik, wij werken alle twee keihard, mijn man en ik. En mijn man en zijn broer, die maken overuren om het allemaal pik op wel uit te maken. En... Ah, oh, oh. zo. Ja. Kost, Dag meneer, Grotan is de naam. Lemkerk. Oh, u bent de huiseigenaar zeker? Ja. Nou kijk, uh, wij dachten als we deze woning nou opknappen... De trap wordt ook geschilderd, dat ga ik doen. <laughs> ja, ga maar wat ja. beginnen, Sjaak aan die trap. Ja, natuurlijk, ik, ik, ik ga wat beginnen. Hè. Uh, hoeveel sleutelgeld had meneer gedacht? Ik denk helemaal niet dat sleutelgeld. Maar nou, we moeten toch betalen. U bent hier illegaal ingedrokken. Ik, ik heb bij alle dokters in Amsterdam, heb ik gelopen, bij alle dokters. Ik heb een medische urgentieverklaring. en eh, Ik heb rode ik heb groene ik heb blauw. stijfels. Ik... Tilly, zo wordt het niks, gaatje. Ga jij nou maar even Sjaak helpen, hè? Anders ja, stijfel je met het leertje van de trap af. Nou, ga maar. Nee, mevrouw is overspannen geraakt. Een gevoelig type. We hebben we wel. Is het mijn schuld dat de woning nood is? Dan moet hij bij die rode regering zijn... dan moet hij voor het huis van de burgemeester gaan slapen of weet ik veel. Nee, kijk, die uh, kleine van ons is volgende week jarig, meneer. En dat wilden we graag in eigen huis vieren. Hij heet Bennard, de prins. <laughs> Schijnig, hè? Ja, ja zo doen. Nee, uh, welk uh, bedragssteutelig altijd, had u verdacht. Wat doet hij voor werk? Ik ben interieuronderhouder. Uh, hoeveel moet de huur doen? Huur kan niet meer, dat loopt via herhuisvesting. Huurzaakloos loopt. Ik kan hoogstens voor elkaar krijgen dat jullie uh, jullie hier een tijdje blijven zitten. Maar kijk, de vergunningen zijn nog niet helemaal rond, hè? Kon er wel een jaartje wat duren. Oh, dus kan nog jaren duren? Nou, kijk, uh... wat, uh, mm, geef me maar uh, 3000 gulden contant in een envelop. Voor het eind van de week moet ik het hebben. Uh... 3000 zijn. We. 3000 ja. Oh, dat is een hoop geld. Ja. Kom ik zaterdag terug? Ja. Geen geld, geen huis. Laat ik jullie er nog een paar jongens uitrammen. Waar gaat je, wel? Gaat u al weg? Drink toch geen kop thee? Zaterdag dus, hè? Uh, ja, meneer Klemderk. Ik kan ook altijd nog een schilderdrek. <laughs> ja! Nou ben ik een is geworden. Jij wou toch een hemel huh? Ga Gaat maar kopen. Is, is het gelijk? Ja. Dat mogen we blijven. Ja. Oh. Hoe, hoe je dat voor elkaar gekregen? Oh, ik wist niet wel babbelen. Kom, dat ah. gaan we vieren. Dat gaan we vieren. als je klaar bent met het portaaltje, begin maar aan de trap. We dat die bloemen wel twee weken blijven staan. Zou je denken. Je weet het, hè? Elke dag schoon water. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Elke dag. Dan heb je er nou van gehoord. Zat toch zeker wel weten. Zijn bloem uit mijn eigen tuin. Denk dat Ben gauw thuis komt. Zou het dan niet leuk zijn als je tegen hem zegt. Ben, ik ga naar een modern huis in Egmond aan zee. Mens. Ben uit ook van de zee. Hij weet het zeker. Vroeger in zijn matrozenpakkie. Het enige waar hij altijd naartoe was was de zee. Daar weet jij niks van. Niks. Hij zei altijd, tante, ik wil zo graag naar het strand. Dat Mens, dat je. Ja. Nou, win je niet zo op. Alsjeblieft, denk aan je hart. Je weet wat de dokter zei. Er zijn nou andere mensen beneden, kom wonen. Ja, ik zag al zoiets. Het hele portaaltje was wit. Ze hebben het gekraakt. Roep jij de politie dan niet? Er is zijn asociale, niks anders. Zij heeft me aangeboden af en toe eens een boodschap voor me te doen. Dat heb ik van jou nog nooit gehoord, nog nooit. Weet je hoe vaak ik daarheen ben gegaan, ga naar Egmond aan Zee? En weet je hoeveel geld me dat heeft gekost? Wel wil 50 gulden. Daar praat ik helemaal niet over. Ik wil niet naar Egmond mond. Zee. Je moet andere mensen laten uitpraten, helemaal je eigen zuster. Moet je toch eens leren. Niet kwalijk, zeg. Je kon een leuk bovenwoninkje krijgen. Een achterwoning. Schoon en gezellig. Nee, dat moest mevrouw Kokel niet. De straat was niet goed. Weet je wel dat er in India mensen zijn die niet eens elke dag een handje rijst krijgen? Wist je dat? En jij? Ik? Niks, helemaal niks. Er komt hier een prachtig winkelcentrum. Alles vlak bij de hand. Ik kan er letterlijk alles krijgen. Nijgerij, wasmiddelen, eten, drinken, noem maar op. Maar mevrouw Kokel wil wel even de verbouwing tegenhouden. Samen met die asociale van beneden. Begrijp je dan niet dat je de klok niet terug kunt draaien? Als de Ben maar thuis is. Dan zullen we nog wel eens zien. En als je daar maar goed rekening mee houdt dat je daar echt mond aan zee gaat en daarmee uit. Als ze nog andere maatregelen gaan nemen. Prachtig, he. Wat een kleurig, die bloemen. Dus je weet het, zus. Elke dag vers water staan ze twee weken. Weet je dat je tegenwoordig voor die bloemen in de winkel 57 betaalt, minstens? Dat neem ik helemaal mee voor je uit Haarlem. Heel ja, lief van je. En volgende week komen we met de papieren. Je hoeft alleen nog maar te tekenen. Nou, moet weg. Ik heb het razend druk. Tot volgende week, hè? Ja, meid. Jullie krijgen van mijn huis wel vers water. Maar niet omdat zij het zegt. Wie daar, Ik, Saak Groothand van beneden. Ik heb wat voor u. Wacht even, ik zal even open doen. Dank mevrouw. Zo. Ik woon ook beneden. Ik ben de boer van Kasper, weet u wel, de boer. Jou heb ik nog nooit gezien. Ik dacht, ik breng mevrouw Kogel even een doos bonbons. Nou, kom eens zeggen. Binnen dan. Dit eh, is alle kans dat Ben gauw thuis komt. Oh ja? Gauw? Alsjeblieft bonbons voor u. Oh, dank je. Dat is nooit te zeggen, hè, van tevoren. Met de wilde vaart. Ja, tuurlijk. Wie is het dan? Ben? Ben is mijn zoon. Even zitten, kind. O, oh, zeg, dat is lekker. Chocola. Mm. Oh, daar ben ik ook gek op op puzzelen. Oh, mooi heb je daar. Ik heb er ook helemaal beneden. Tilly krijgt er de zenuwen van. Gooi hem helemaal door de waar. Hier zit ik rustig te puzzelen, de ik opzij. Wat doe jij nou voor werk? Nou, snap de markt. Ik koop aan chocola, vandaag. Ik heb hem bijna, zie alleen de ja, lucht tussen. Ja, ik ben er bijna, eens even kijken. Deze, iemand hier. Oh. Als mijn jongen Zo. terug is, dan verandert alles. Dan komt mijn zus, dat kring je niet meer over de vloer. En dit stukje, dat hoort hier tussen. dat doe jij vlug, kind. En dit, dat hier. Ja, ik een mooie kamer beneden. Ik zelf ben uitlopen, lopen, weet wel. Doe we sport. Ik keihard, elke dag trainen. Ah, ik maak een kans bij de volgende lippen spelen. Even kijken hoor, dit stukje dat past hier. Alsjeblieft, klare Sjaak. Gezellig, hè? Nou, Sjaak, dat heb je vlug gedaan. Zo, ja, nou, dan beginnen we weer voor, nou, van voren ervan. Rot beeld. Nee. Nou. Zo? Nee, nee, nog iets meer, nog, meer. Ja, nog iets meer. Ja, nog iets meer. Zo dan? Ja, ja zo ja, ja. Nou. Ach nee, dat u dat niet dat er niet. Zo wordt hij steeds korreliger. Het lijkt wel een rijstafel. Hé, laten we dat ding eruit zetten, gezellig een plaatje draaien. de ja, een beetje in de stem krijgen, kast. kan morgen mijn moeder wel bij, die heeft een televisie. Ja, broer hoeft er helemaal niet naar te kijken, dat regel ik zelf wel. Ik zal voor door een goed bel krijgen. Ah, wat kan me ook niet schelen ook. Er is toch niks vanavond. Babbel naar babbel. Ah. ah, Sjaak. Ik zeg net tegen Kasper. Ik zeg, we zullen, we zullen zijn lievelingspaartjes opzetten, zei ik. Ja. Ik heb de puzzel van de buurvrouw mekaar gelegd. Oh, oh ja. Dus jij kunt het nogal vinden met Het, He? het is gek met me, lieverd voor, lieverd ja. na. Nou. Ah, misschien kan ze wel eens op hem je passen. Moet ik het weer in iedere dag en koepen dag en nou uh, steeds aan mijn moeder te brengen. Nou, doe dus een gooi na. Ja. Zo, mensen, hè. We zijn een borreltje. Hè? Jij ook een Sjaak, jongen? Nou, eentje dan, je bent een sporter of je bent het niet, hè, morgen weer trainen? Nee, nee, nee. We moeten morgen overuren draaien, jongen. Hè? Overuren. Nou. Mensen, proost. Proost. proost. Zullen we zeggen, op ons nieuwe huis. Wat <laughs> zeggen jullie van mijn muren? Artistiek, hoor? Artistiek? Ja. En die hebben kunstenaars ook. Ik heb ook van dit soort muren. Allerlei kleuren. Ja, alleen nog een, een mooi schilderijtje moet er nog op. Krijgen we er niks bij? Ja, hoe zit dat? Hé, hey, geen praatjes, zei je hè? ga je naar die kamer, hoor. Is er niks te dippen? Ik heb niets in huis. Nou, gaan we even wat halen? Hm? Hier de straat uit, rechtsaf, op het pleintje is een sneeuwbar. Nee, maar een uh, paar frikadellen en patat. Ik oh, dank de heer, ik dank de heer. Ja, goed. Gaat als je poes er weer? Ja. Zo! Zo! Mannen met elkaar, kap! Ja. Zes jaar, jongen. We moeten de eerste paar weken een beetje pittig draaien, hè? ze meepikken. Uh, voor het huis? Ja, dus Jackie. jij moet je een beetje prettiger opstellen tegenover Tilly. Je weet dat ze niet in orde is. Ja, probeer altijd mijn best te doen, kap eerlijk waar. Maar zou ze dan niet weten in de ziektewet kunnen gelopen? Dat maak ik wel uit, jongen, wanneer ze wel of niet in de ziektewet gaat lopen. Ik wil best lief voor de zijn, maar ze goud is ze een Ja, maar wij weten toch zeker het beter, Sjaak. Wij weten toch dat ze misschien in haar eigen huisje een beetje opknapt, jongen. Hè? we moeten er toch een klein beetje helpen, Sjaakie. Ik sta toch ook altijd voor jou klaar, jongen, hè? He? Ik heb toch gezorgd dat jij bij ons in kon trekken. Ik doe morgen nog aardig tegen Cabri. Ja, kijk, kijk, want wat, wij hebben natuurlijk ook recht op ons eigen leven. Snap je wel? Nee. Hé? Ik wou dat ik ook zo'n schattig stilie kon vinden om lief voor te zijn. Ja, Een beetje ja. heel gewennen. He. Fijn met naar de camera's of ja. kale kopen. Ja, ik loop altijd bij me weg. Alsof ik uit mijn mond sting. Omdat je het verkeerd opbouwt natuurlijk, jongen. Je moet het heel geleidelijk stapje voor stapje verder gaan. Nou, Jacques, hey. jij woont hier tenminste ook, hè? Hé. Hey. <laughs> Europees kampioen Horteloper. Hé, hey. hoeveel heb je nou momenteel op de bank staan? 4.342. <laughs> uh, deze jongen gaat mooier de kosten dan zonder vakantie. Heen en weer lopen op het zand, zonder het Ja, natuurlijk, jongen. Maar als je nou eens morgen eventjes 3.000 gulden van de bank haalt, hè? Voor die huisbaas. Eh... Uh. Wat ik er betalen kan? Jij wou toch bij ons komen wonen? Kost over geld? geld, Shaki. Als we niet betalen, worden we er afgedonderd. Maar ik heb er zo hard voor gespaard. Ah, jongen, moet je eens kijken hoe gauw dat geld er weer bij komt. We maken gewoon dagen van twaalf uur, hè? Moet je eens kijken hoe dat geld binnenstroomt. stroomt. moet wil het over hebben, hè? Jij wou hier per se wonen. Maar die vakantie dan... Oké, oké, jongen, ik weet het heel goed met je gemaakt. Wij gaan morgen even naar de bank... En daarna gaan we kleren hoe je kopen. Oké, okay? hé. Hey. Ja. Ja. Uh, ik kom een verhuizing opgeven. Naam? Grootland, Kasper. Vorig ja? adres? Ja, Preangerslaat 1, 4 hoog. U woont nu? Parkenstraat 12, 2 hoog. Momentje. Ja. U bent Groothand, Kasper. Ja, meneer. Dat klopt iets niet. Nee, Hoezo? U kunt helemaal niet in de Parkersstraat wonen. Vier jaar geleden heeft iedereen in die een vervangende woonruimte aangeboden gekregen. Er is een nieuw bestemmingsplan voor dat deel van de stad. Uh, nee, uh, kijk, het komt zo. Uh, we zijn erin U hebt de woning dus gekraakt. Maar we willen betalen. En nou dacht ik... Wat wilt u dan nee, van mij? Dat u ons inschrijft. Dat we dan ingeschreven staan. Die huisbaas, klemkerig heet, die ik. Die, die, die oh, kijk eens meneer, deze straat bestaat officieel niet meer. Dus al zou ik willen, dan kan ik u nog niet op dat adres inschrijven. Nee, maar, uh, maar moet u nou eens luisteren meneer. Kunnen we het nou niet op een akkoordje gooien? We knappen de hele boel op. Meneer, doet u mij een groot plezier? Er staan nog meer mensen te wachten. Nee, het zit zo... Luister nog eventjes. Meneer, het is zo klaar als een klontje. U mag daar helemaal niet wonen. En we moeten toch ergens ingeschreven staan? Ik, ik ben helemaal geen kraker. Zie ik er maar door zijn kraker? Ik weet het goed gemaakt, meneer. U gaat naar de huisvesting, u vraagt daar een formulier, u vult dat in en dan staat u officieel ingeschreven als woningzoekende. En wat dan? Dan komt u te zijner tijd in aanmerking voor woonruimte. Hoe lang kan dat duren? Als u een beetje geluk hebt, 1978. Of anders wordt het bij me meer. De volgende maand komt hier in het hofje een plaatsje vrij. Nee, voor oude mensen. Voor oh, oude mensen, wat bent u dan? Ik ben bejaard, maar ik ben niet oud. Nou, dan moet u zelf maar weten, hoor. Ik ben er drie keer met u op stap geweest voor een ander onderkomen, maar nou is de maat vol. Nou is die mooi. Ja, zeker? Maat vol. Veertig jaar heb ik aan je vader en aan jou duur trouw betaald. En nou is jouw maat vol. Ja, je zakken ze je bedoelt. Ik bedoel mevrouw vrouw Kokel. Met het huis waar hij nou in woont. Man, je hebt er geen idee van wat er allemaal gebeurt als Ben thuis komt. Die rotzuster van me wil me ook al in een bejaardenhuis stoppen. Alleen die van beneden, dat zijn fatsoenlijke mensen. Oh ja. Die ja, willen Krakers, maar... krakers, haar zijn het. Daar heb ik een poten om op te staan. Ah. Hoe is het went of keert, dan komt een bank in deze draad mevrouw Kokel. Ik heb helemaal niet om een bank gevraagd. de drum bent nou voorbij. Zie je wel, er is niks aan de hand. Dacht je nou dat ze door een afbraakstraat liepen te vieren? Waar blijft die stoet nou? Wordt al duidelijk gedrommeld. Gedneek komt van beneden. Ze zijn beneden aan het trommelen. Maar dat moet ik niet hebben. Geen God. Trommel aan mijn kop. U hebt geroepen, buur. Dat wil ik niet. Dat gaat trommel aan mijn kop. Ja, maar is muziek, buf? Niks mee te maken. Ja, uh, maar moet moet oefenen. Je loopt in drumband helemaal voorop. Oh, oh, ik, ik, ik word niet goed, kind. Ja, buf? Ik ga, ga gauw een, een dokter halen. Dat eh? ik, ik, ik komt van die hele zenuwet toestand hier. Het is net of er een steen op mijn borst slechts. Uh, wat, wat moet ik daar doen? Ik ga hulp halen. De, dat is de kinderhoofd. De... Hey, ga al! Help! Help! Hoe hebben we Coco gedaan? Die hebben we Coco gedaan? Hé, hey, prachtig. Hoor je muziek, hoor. Gezellig, hè, zo'n radio hier in het ziekenhuis? Ik vind er niks aan. Staat mijn hoofd niet naar zo'n ding aan m'n Maak je niet zo druk. Ben brengt vast een papegaai voor me mee. Oh, leuk, een papegaai. Heb je straks ook wat aanspraak? Je schijnt ze van alles te kunnen leren. Uh, wat ik vragen wou, die bruine kast, hè? Wat is er met die bruine kast? Nou, nee, dat komt zo. Gerda, die gaat over op Antiek en toen zeg ik... Dan zal ik eens even aan je tante vragen... of ze er wat voor voelt om die bruine kast weg te geven. Waarom moet ik in godsnaam die bruine kast weggeven? Nou, je kan hem toch wel toezeggen... Nou, ik, ik ga niet dood. Alleen al om jullie te pesten, niet. <laughs> ik wil hem eventueel ook wel overnemen tegen een schappelijk prijsje. De man verdient goed, dus uh, nou, noem maar eens wat op. Ik wil mijn bruine kast niet kwijt. Die heb ik al vanaf het begin van mijn trouwen. Hij, uh, hij zou mooi in de slaapkamer passen. Die is ook antiek. Ze heeft zo'n gezellige ouderwetse lamp gekocht met van die franje. Wordt tegenwoordig weer veel gevraagd. Weet je nog dat wij Franje en onze jurken droegen toen we voor de eerste keer in Haarlem gingen dansen? Hm. En dan verder komt er een uh, antieke tafel te staan. Nou ja, jouw kast is natuurlijk niet echt antiek, hè, maar uh, hij detoneert niet. Hè. Kast blijft bij mij. Alsjeblieft, praat ergens anders over. Oh, ik ben, uh, helemaal drein. Ja, je hier, hier, drink een glaasje water, knap je vanop. Oh, nee. dat doe ik ook altijd als ik een oh, beetje draaierig ben. Nee. Een glaasje water en weg is het. Nee, nee. Ah, ik weet wel hoe het komt hoor, het is een fout in het hoofd. Nee, doe. de zuster, de zuster. Pst. Nou, het is uh, wel opgeknapt, dat moet ik zeggen. Uh, hoe lang blijven we hier nog zitten, denkt u? Ach, het gaat allemaal niet 1, 2, 3, nietwaar? Ja, u ziet het hè, we hebben het zo gezellig mogelijk gemaakt. Alleen dat uh, plafond hè... Dat moest eigenlijk vernieuwd worden. Hoe eh, hoe gaat het met mevrouw Kokel? Ze is niet thuis op het ogenblik, hè? Oh, nou, weet u dan niet dat ze in het ziekenhuis ligt? Ze kreeg een hartaanval. Ach open. ja, dat mens maakt zich toch veel te druk. Kopper als een ezel, hè? Maar zeur over dat woninkje. Komt er misschien eindelijk schot in de zak. eens met haar zuster gaan bellen. Nou, wij zijn al twee keer bij haar op bezoek geweest, maar die, die zuster, die, die motie... Ja, niet dat is? weet ik. Ik weet er alles van. Ja, is een oude vete, hè? Ik ken de dames persoonlijk al heel lang. Ik, eh, ik wou me laten inschrijven, meneer Klemkerk. Hebben jullie dan een op? Hey, ik zei ik kwam laten inschrijven, maar uh, dat ging mooi niet door. Waarvoor wilde u zich dan wel laten inschrijven? Nou, gewoon, met bevolkingen dat we huis waren. Daar hebben we toch helemaal niet over gesproken, meneer Groothand? Hé? Hey? Jij bent niet het ons gewoon, Klemkerk. Hey, doen we nou zaken of doen we geen zaken? Ik heb u gezegd dat u kon hier blijven zitten. Je had het tot... over een jaar, Klemkerk. En over die vergunning. Dan dus zullen we eens een keer hele andere maatregelen gaan nemen, manneke. Als het zelfs, ja, sociale... Weet je wel dat ik je klaag heb met nou, de politie, Klemkerk? Weet je dat tegen oprichterij? Ja, binnen dat uur hebben jullie de politie op je dag? Huh. Ah, die Klemkerk die, die blijft gewoon. Het is best mogelijk dat we hier nog een jaar kunnen blijven zitten. Ja. Ja, je, je, je vast wel. Eh, natuurlijk, anders had hij toch al lang de politie bijgehaald. Ja, maar eh, maar waarom zei die dat dan? Het is een bluffertil. Jij wou ons gewoon een poot uitdraaien. Drie duizend gulden schoonvangen, verder niks. Zou het, kappie? Ja, ah, oh. Nou, we kunnen nog altijd nog euh, <laughs> buiten gaan wonen. Hoezo? Gaan ah, buiten wonen? Nou, dan kopen we een staakerven van die drie duizend gulden. En dan nemen we kokel zo lang bij ons in. Waarom? Dan is ze ons goed gezind. Misschien hebben ze wel liggende geld. Ja, maar, Ja, maar ik. Blijf je, ja, je bent weet... dat toch op je eigen, hè? laten we hier een uh, douche bouwen? Hoe fietst niet meer naar het badhuis? Jij ja, praat ook. Van alles door we elkaar. Dan weer blijven we hier en, ja. en dan weer gaan we naar buiten wonen. Ik, ik krijg van jou geen hoofd, kan nee. je, je praat maar. Nee, nou. nee, nee, nee. We blijven hier natuurlijk zitten. Maar een mens moet toch altijd wat achter de hand hebben, zoals die Kersten. Oh ja. Zet, he, he, he, he, geen woord tegen Sjaak over het geld hoor. geen woord nee, nee, nee. Een païum, kietelen maar eens fijn over zijn rug. Ja. Jongen hebben ook zo lusten. Het is een dus zonde mijn beste kameraad. Hm. Hé, oh. hey. wat voor tegeltjes wie in de douche? Zwart, dat is chic. Nee, ja. nee, niks zwart. Nee, geen zwart. Geel. Zwart, zwart, u komt je daar Oké, okay. geel, oh goed. Als het maar beschaafd is. Je hebt een legbus meegebracht voor Coco. Ik dacht, voor Coco, we vast wel vast wat te doen hebben. Maar dat is erg lief van je kind. Maar ik, ik, ik ga er morgen uit. Oh? Ja, dan word ik naar een verzorgingstehuis gebracht... ...om op te knappen. Is mooi, hè? Gaat van de gemeente uit, want ik, uh, ik heb pensioen van de gemeente. Ik heb altijd scholen schoongemaakt, hè? Dertig jaar lang. Hey, hey, zijn we collega's? Zit ook in de schoonmaakbusiness? Ach, dacht toch dat je op de markt stond? Ja, ja, af en toe. Maar meestal doe ik kantoren gebouwen. Oh, ja. ja. Dat had ik ook wel. Ik moest 3000 gulden betalen aan die klemkerk... ...om daar te mogen blijven wonen... Dat heb je toch niet gedaan? Dus je op lichterij. Ja, Moest voor kasper. Mijn broer. Ja. Uh, anders mocht niet blijven. Ja. Ik wou zo graag bij mijn oude lui vandaan. Maar, maar wij hebben wel samen een pak gekocht. Schoenen en een bril. Mooi hè, van Coco. Mooi hè. Nou, kinders. Heel mooi pakjes. Kijk eens. Echt kamgauw ja. hoor. Dat zie ik zo. Maar wit is wel erg besmettelijk hè. Ach. Ik, ik mis Ben toch zo, hè? Ik heb me steeds zo verheugd. Toen dacht ik, vandaag komt hij thuis. Maar oh ja, hij zal wel afrijden hebben opgelopen. Ik heb hem al in geen half jaar gezien. Nou, het is gebeurd hoor. Ze gaan naar een verzorgingshuis, kokel zijn geweest. Wie? De verhuizers. Ze hebben boven de hele boel weggehaald van kokel. Onder leiding van die zuster, die tante Pin. Hoe dan? Gewoon, met een auto. Ik bedoel, dat kan er niet zomaar. Hè? Ze doen maar. Kijk je vreemd heel. Ik heb maar een handje vol falium genomen. Dat merk je niet zo. Laten we daar op, op die bank gaan zitten. Tuurlijk mag ik ook wel natuurlijk. Zo, hè. Oh, wat zalig buiten Wat in rust hè? Ja. En die vogels die zo fluiten. Die zat er maar buiten woon. Wat zou het dan heerlijk hebben? Ah, neem ik een hond en een pony voor Bennetje. Ik voer de vogels. Elke dag ik, ik, ik wil een buitenhuis hoor. Ik geen boerderij. En dan doe ik de ramen open dan roep ik naar buiten. Net als op de reclame. Hoe is het met de straat? Oh, uw zus. Oh, uw zuster was al bij ons om te vragen hoe het er mee gaat. Ze heeft me anders niet eens een kaart gestuurd. Hé, Sjaak. En dan maal jij het gras Ja. En dan ging we lekker in de tuin eten. Ja. Ben had al lang thuis moeten zijn. En elke dag wandelen. Oh, dan moet je zien hoe binnen die dan buiten is. Hé, hey, hey, weet ik het hier van mama? Fijn hier, hè? Waar is je man? Oh, oh die moest trouwen, mevrouw Kokel. Hij zit toch in een drumwind? Loopt helemaal voorop. Hm. Hoe is het in de straat? Niks aan de hand. Toen we weggingen vanmorgen was mijn huis stil. Nee, is toch geen wonder? Het is toch zondag vandaag? Misschien gaat het wel allemaal over. Hè? Die hele toestand waarvan die bank... En van dat winkelcentrum als eerst Ben maar terug is. En ik weer op mijn oude plaatsje voor het raam zit. In Een Handje Valium, een hoorspel van Dick Walda, werd mevrouw Kokkel gespeeld door Eva Jansen, Kasper en Tilly Groothand waren Hans Veerman en Gerry Mantel, Jacques Groothand Hans Kassenberg, Rie Kokkel werd gespeeld door Maria Lindes, Klemkerk door Jan Borkes en de beambte door Joop van der Donk. Regie, Ad Leupler.